Dierenlot.nl. Zin in Zandvoort? Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Ik zag je staan, je keek me lachend aan. Deze avond zouden. You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 Tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort vanuit de studio in de Tolweg. En uiteraard uh, nogmaals gezegd, het is uh, deze keer van 11 tot 1. En dat blijft ook voorlopig zo, omdat van 9 tot 10 de studio schoongemaakt gaat worden. Thomas, weer bedankt voor deze ontzettende plaat. Ja, graag gedaan. Die is speciaal, staat bekend, hè? Ja, die heb je speciaal <laughs> uitgezocht. Um, doe je nog veel aan de radio? Wie, ik? Ja? Ja, okay. zeker. Mooi. Um, wij gaan praten met uh, Kees Metters van het uh, CDA... En aan het eind gaan wij praten met uh, Marcel Buscher, een ondernemer uit welbekende ondernemer uit uh, zandvoort. Kees, goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Uh, heftige vergaderingen geweest uh, afgelopen woensdag en, uh, en donderdag. Hoe heb jij dat zo ervaren, zo met zo'n beeldscherm? Uh, ja, ik hoop dat je het niet kwalijk neemt dat ik uh, ik ga zeker op je vraag in hoor. Ik uh, zal er absoluut niet voor weg lopen. Maar ik wou eerst even een complimentje maken. In deze tijd is dat volgens mij nodig. En dat doe ik. Ik vond die muziek ook fantastisch. Thomas. van Thomas. Ja. <laughs> en, en, en, en ik ben ook heel, uh, heel, heel blij dat Sandford er weer in slaagt om met een lijfprogramma te komen. Dat is heel belangrijk. Uh, dus ik wil eerst een compliment maken. Naast al die dingen die toch in Sandford op dit moment uh, goed gaan. En dat we in de lift zitten. En vooral... Uh, ...moeten blijven zitten. Ik wilde het toch in mijn inleiding even noemen, Ben, als je er geen bezwaar tegen hebt. Nee, het is, is goed om te horen, want er wordt er natuurlijk voor, voor veel mensen, door veel mensen aangewerkt... ...om uh, dit allemaal weer voor voor elkaar te krijgen. Fantastisch. Ik, ik, uh, we hebben van nu ook meegemaakt dat Formule 1 niet doorgegaan is. Maar wat er voor die tijd gebeurd is en aan energie vrijgekomen is, dat is gigantisch. Dat is een geweldige prestatie uh, waar Zandvoort uh, uh, voor zijn rekening kan nemen en trots op kan zijn. Ja. Uh, als, ik, als ik kijk naar uh, het circuit wat er ligt, het station wat we gerealiseerd hebben, al, de energievoorziening die enorm op pijl is, ondernemers, andere Zandvoorters, wat ze aan het verbouwen zijn en hun huizen. <laughs> het is natuurlijk fantastisch dat we in die uh, lift, jammer genoeg, zaten, doordat we aan die corona uh, terechtgekomen zijn. Ja, ja, ja. En dat is erg jammer. En dan wil ik in ieder geval ook van de gelegenheid gebruik maken. Uh, aan iedereen die in Zandvoort zorg verleent. Aan wie dan ook. En op welke manier ze dat doen. Uh, om daar even mijn waardering voor uit te spreken. En dat doe ik absoluut namens het uh, CDA. Ik wil dat eerst toch even kwijt. Nou, ja, dat is uh, prima. Dan gaan we toch terug naar de vraag. Hoe uh, heb jij de uh, virtuele vergaderingen uh, niet inhoudelijk, maar gewoon als persoon uh, meegemaakt? Uh, teleurstellend. Uh, het is een... Uh, uh, een vervelende manier van vergaderen. Je ziet elkaar niet. Uh, uh, mensen zijn op contact gericht. Zo zitten mensen in elkaar. Ja. En uh, dat contact is dus niet mogelijk. En ik heb eerder in de uitzending uh, geluisterd. En dat is ook al uh, gezegd door de burgemeester in dit geval. Uh, met apps werken. Uh, interrupties. Eindloze interrupties. Uh, langdurige schorsingen. Het is een uitermate vervelende manier van vergaderen. En het CDA vindt hem onwenselijk. Wij moeten weer terug naar live vergaderingen ja. En dan moeten we maar naar uh, welke plek ook. Maar dit moeten we heel snel in orde maken. Want dit werkt niet goed. Dit is ja, ook niet goed voor de besluitvorming. Nou ja, misschien een, een, een, een grote zaal. Uh, is, is mogelijk. Is mogelijk. Ik, ik, ik ben, ik ben van mening dat onze uh, gemeente, uh, onze raadzaal daar uitermate geschikt voor is. Je kunt namelijk... Misschien heeft u dat gezien. Ik dacht dat dat in de omgeving ergens was. Kun je uh, de hele ruimte gaan gebruiken voor de raad en de ja. wethouders. Die zit op voldoende afstand van elkaar. De voorzieningen kunnen we blijven gebruiken. We kunnen het publiek binnen laten komen. We hebben een kantine in het uh, raadhuis. Uh, het vraagt wel veel van de, ja, dat noemen ze dan de facilitaire dienst, ja. de bodems. Maar ik weet dat onze bodens in Zandvoort heel uh, dienstverlenend zijn, graag willen helpen. Dit moet gewoon mogelijk zijn. En wij gaan daarover praten deze week. Ja, dus uh, is, eigenlijk, is een... eigenlijk, eigenlijk is jouw oproep uh, uh, terug naar de raadzaal, dus nood met spatschermen wat meer ruimte en, uh, ja, en wat ja, voorzichtigheid. Ja, ja en uh, zelfs mogelijk voor het publiek om te komen. Niet ja. te veel, anderhalve meter weten we allemaal... Maar dat moet mogelijk zijn. En uh, ik denk dat de kwaliteit. Ik weet zeker. Ik denk het niet. Ik weet zeker dat de kwaliteit van de vergadering omhoog gaat. Ja. Uh, en dat de besluitvorming ten goede komt. Nou, um, dat hopen wij ook. Want dan kunnen we ook weer eens komen kijken. Ik heb natuurlijk ook gekeken. En uh, ik vond het een hele moeilijk uh, ding. Als je daar zou moeten vergaderen. Met al die appjes en beeldschermen. Maar goed. Uh, ja. Woensdag en donderdag is er uh, heel lang gesproken over de weg. En. Uh, dat heeft heel lang geduurd. Een aantal dingen zijn voorbijgekomen. Uh, ik ben is in, het, uh, in het archief uh, gaan zitten. Um, en eigenlijk ja. ga ik dan terug naar het breed gedragen raadsprogramma uh, op puntje 9. En daarin ja. zet voor zich in voor de terugkeer van de Formule 1. Daarnaast ja. maken we ons hart voor het doorontwikkelen van het circuitterrein... als evenementenlocatie binnen de Metropool Regio Amsterdam. Is men dat vergeten? Ja, ik heb de indruk dat me dat vergeten is. Het is niet uh, genoemd, niet aan de orde geweest. Maar uh, ik ga er wel vanuit vergeten, maar dit mag je niet vergeten natuurlijk. Want er is een ambitieus raadsprogramma gemaakt. Uh, in het raadsprogramma is de economie voor Zandvoort als een speerpunt benoemd, want we moeten hiervan leven. Uh, en dat betekent onder andere dat er dan keihard in staat wat je net zegt dat het circuit dus een evenementenlocatie zou moeten zijn. En dat is wel degelijk bekend bij raadsleden... want die zijn regelmatig geïnformeerd door het circuit... en op andere momenten door wethouders... dat dat een goede plek is daarvoor. Nou, uit, uit datzelfde uh, archief wat ik uh, aan het spitten was... heb ik een raadstuk uh, Formule 1, 26 maart. En daarin staat 500.000 ter beschikking krediet... voor de aanleg van de nieuwe toegangsweg. Deze wordt geheel zonder uh, voorwaardes... Uh, Goedgekeurd door de Raad. Ja, het, het is onbegrijpelijk. En uh, dat stuk is een. Uh, uh, heb je goed uh, uh, opgehaald? Dat is een stuk dat, dat echt essentieel is. Het is niet een stuk, het is een besluit. Het is een besluit van de gemeenteraad. in een gemeenteraadsvergadering. waarin nadrukkelijk staat dat de nieuwe toegangsweg. dat is oktober geweest, oktober vorig jaar. De nieuwe ook. toegangsweg, die is er voor de bereikbaarheid van het circuit. En daar is geen enkel voorbehoud in dat stuk gemaakt. En ik kan me die avond goed voor de geest halen. Ik was er zelf bij. Er waren vijftien raadsleden. En van die vijftien raadsleden hebben er dertien voorgestemd, ingestemd hiermee. Zonder enige restrictie. Twee niet. Dat gaat ook. En, één. En, en dat betekent dus dat daar een besluit ligt om die weg aan te leggen. Dat is kei en keihard. En dat is ook, en dat verbaas ik me natuurlijk over dezelfde PVV, de India, getekend. Dat is ook getekend door de oudere partij van Zandvoort. En de enige die het niet gedaan heeft, en dat is ieder zo goed recht, dat is GroenLinks geweest en één lid van D66, de andere twee hebben we ook voorgestemd. Zonder dat het dus aan de orde geweest is, wat nu als argument naar voren gehaald wordt, dat we dit niet moeten doen, die 50. Uh, dagen en dat parkeerterrein laten gebruiken en de weg daardoor uh, ook ten boel van de bereikbaarheid van het circuit ja. openstellen. Ja. En ik vind het onbegrijpelijk en dat is toch de kern waar het om gaat, het is het feitenmateriaal wat hier aan ten grondslag ligt uh, dat mijn uh, aantal van mijn collega raadsleden dit niet zwaarder hebben laten wegen. Niet zwaarder, maar zwaarder hebben laten wegen, want het is een rechtsgeldig besluit en het ...betekent volgens mij... ...ook in juridische zin... ...dat deze, dit college... ...mag dit niet uitvoeren. Als zij nee. het de volgende keer willen... ...het mag gewoon niet. Nee. Want er is namelijk een besluit... ...genomen hierover. Er is geld... ...beschikbaar gesteld. En dat betekent, als zij... ...en ze hebben een vergunning verleend aan het circuit... ...een omgevingsvergunning, om daar gebruik... ...van te kunnen maken, met alle... waarborgen over veiligheid. Als het gaat om... ...de aansluiting bij de boulevard... Dat betekent dat het een rechtsgeldig besluit is. En als de college dit uit zou voeren, in dit geval mevrouw Verheij, dan is ze namelijk bezig met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur uh, ter discussie te stellen. En rechtsbeginselen als vertrouwensbeginsel. En het, Ik zit een beetje bij de toer, ik wil er niet te diep op ingaan. Nee. Ik heb me daarover ook laten informeren. Dat gaat dus fout. En dan ben je een onbetrouwbaar bestuur. En dat is te gek voor woorden als in hetzelfde raadsprogramma in het begin ook staat een stabiel voorspelbaar bestuur. Ja, dat, uh, ik... dat, dat zijn dingen waar, je, waar we het nog wel even over kunnen hebben zo. Maar um, ik heb dus drie stukken gelezen en daar staat in over die weg dat die aan moet uh, gelegd worden en dat die aangelegd mag worden. Hij wordt gesubsidieerd. Um, de hiccup schijnt ineens te zijn 50 evenementdagen. Hoe, hoe komt men daaraan? Is dat die vergunning? Ja, dat is een omgevingsvergunning die verleend is. En dat is een bevoegdheid van het college, dus van de wethouder in dit geval, die dat verleend heeft. En dat is een bevoegdheid die heeft de wethouder, dus die is daarmee rechtsgeldig. En uh, dat betekent dat we daarover geïnformeerd zijn. Dat is een collegebesluit geweest. Dus een belangrijk punt, wat jammer genoeg aan de orde geweest en wat gezegd wordt, mm -hmm. dat is dat we zijn niet geïnformeerd. Het is volstrekt onjuist. Ik heb het hier voor me liggen. Het is een besluit van het college van 25 februari 2020. En die besluiten die worden geplaatst. Alle raadsleden kunnen ze lezen. En in feite zouden ze ook moeten lezen. Uh, om goed op de hoogte te zijn. Het is niet altijd makkelijk. Je krijgt veel informatie als aanslid. Maar dit besluit is genomen. En daarover is de raad dus geïnformeerd. En daar valt, uh, uh, uh, vallen nu enkele mensen over. Oh. En dat, uh, dat kan dus. Maar dat heeft niets te maken, niets te maken met het feit dat we dit geld beschikbaar gesteld hebben en een weg daar hebben gelegd, zonder enige restrictie. En ik heb dat net voorgelezen, of ik kan het voorlezen, maar dat is nee. niet leuk voor de radio. Dat moet ik op een andere plek doen. Ja. we <lacht> voor onszelf op deze mooie dag. Ja, dan gaan we meer naar uh, tv. Maar wat mij uh, verbaast is dat de, de raadsleden, alle raadsleden die hebben die informatie die jij net noemt, gekregen. En dan is het nu de financiële actualisatie van de Formule 1. En dan komt men met een amendement. Terwijl dit toch al heel erg duidelijk is. Ja, het is voor mij onbegrijpelijk wat er gebeurd is. Het is onbegrijpelijk dat het amendement doorgezet wordt. Zeker nog. En dat had van mij niet gehoeven. Als de wethouder daarbij nog zegt van nou, als je daar nu anders mee omgaat en je maakt er een motie van... ...dat heeft een heel andere status, hè? een motie ja. kun je uh, wel of niet uh, overnemen... ...maar ik wil uh, nog wel gaan onderhandelen, over de, of onderhandelen, ik wil in gesprek gaan. Ik wil in gesprek gaan en blijven. En dat is van essentieel belang. Het circuit is een motor in Zandvoort, op economisch en financieel vlak. Dat is dus van uh, wat je er ook van vindt. Of je er nou voor of tegen bent, Formule 1, het is voor Zandvoortse economie belangrijk... Dus dat, dat had, uh, heeft ze toegezegd. En daar is ook geen gebruik van uh, gemaakt. Men is, vind ik, star blijven volharden in. Dat kan niet, dat mag niet, zonder zich te realiseren welke beslissingen en besluiten hierover al genomen zijn door diezelfde raad. Ja, nou, je zegt uh, het zelf al: je kan ervoor en je kan er tegen zijn. Ik heb uh, mevrouw Koper gehoord van uh, PVDA, die uh, zegt: nou, ik, ik heb het niet zo op met het circuit, maar besluit is een besluit, klaar. Uh, snap jij dan die volharding van de vier partijen die, die dan toch het amendement erdoorheen uh, willen hebben, terwijl de wethouder, uh, ik denk wel, wel vijf, zes keer gezegd heeft, uh, geef mij de kans om nog met die provincie te onderhandelen. Ook dat, ook dat, dat, dat is een heel zwaar punt uh, geworden in ieder geval, uh, is dat als zodanig naar voren gebracht, maar het is volstrekt... Uh, uh, uh, of nou ja, geen gebruiken. Regelmatig zijn er situaties waarin de gemeente en de provincie anders denken. en daarover met elkaar in gesprek zijn. Uh, ja. en vooral ook in gesprek moeten blijven. Dat is geen unicum. Dat is een situatie. wat over de, de 300 gemeentes in Nederland heel vaak plaatsvindt. Dus daar gaat het ook niet om. Er moet er iets anders zijn. En ik vraag me dus ook. ik vraag me dus echt af. wat wil de oudere partij met name hiermee bereiken? Uh, de andere partij heeft dit gesteund. En uh, Dat is voor mij uh, moeilijk te vatten. Mm. Uh, ik, moet, ik moet daar ook over zeggen dat eerder uh, dit, uh, deze maand uh, er overleg is geweest... met oudere partijen, de VVD en het CDA, met uh, de wethouders. En dat was de bedoeling, en dat is alleen met de partijen die een wethouder leverden... dat was de bedoeling om ons niet te laten verrassen... ...in situaties uh, waarin het college voor komt te staan... ...of die wij tegenkomen. Mm -hmm. Waarom? In het belang van Zandvoort. In het belang van het besturen van Zandvoort. Dat we een bestuur hebben. Dat is gebeurd. Dat is een paar keer aan de orde geweest de afgelopen maand. Mm -hmm. En daar hebben we geen politiek gevoerd... ...want het hoort in de gemeenteraad in de zin van... ...we gaan daarvoor of daar tegen zijn en zo. Maar wat is er aan de hand op dit moment, op die manier? Nou, dat, dat gaan een aantal <lacht> mensen zich natuurlijk wel afvragen... ...wat er aan de hand is. Uh, ik heb jou uh, her herhaaldelijk horen zeggen... ...onbehoorlijk bestuur. Ja, het is onbehoorlijk bestuur. Als je die, nee, dat, dat, dat onbehoorlijk bestuur... ...dat zit in wat ik net uitgelegd heb... Mm -hmm. ...in die algemene beginselen... ...van behoorlijk bestuur. Je mag dit niet vragen aan een uh, college... ...want dit kunnen ze niet uitvoeren. Dat is, ligt daar. Maar hoe je met elkaar omgaat... Hoe je met elkaar omgaat ...dat is een andere manier. Dat is die avond uh, aan is dat dan de orde geweest. Dat hebben mensen kunnen ja. zien... Ja, ja, ja. ...hoe mensen met elkaar omgaan. En dat is dus ook... En dat, uh, ...noemde ik net... ...in de voorbereiding daar naartoe ...de drie partijen die een wethouder leverden... ...die wilden met elkaar in gesprek zijn... ...om het bestuur in Zandvoort overeind te houden. Dat hebben ze een paar keer gedaan, heel recent. De maandag nog... ...de maandag nog... ...voordat we woensdag hierover... ...of eh, voordat we woensdag hierover gingen praten... ...ik heb niet te horen gekregen... ...hoe zwaar het woog voor de oudere partij. Dat is heel vervelend. Ja. En dan had dat wel moeilijk gebeurd... ...dat was juist dat overleg... In dit geval het initiatief van de oudere partij geweest. Dan hadden wij daarover met elkaar kunnen praten. Wat gaan we nog doen? Want we hebben nu uh, oh. over een paar dagen een vergadering. Maar hoe zitten we er nu in? Dat is vind ik een manier waarop je met elkaar om hoort te gaan. Dus het kwam als een ja, verrassing ja. Dat, uh, uh, dat de, de, voor mij, de partijen, voor de partijen mij, dat deden? Voor het, voor het CDA was het een verrassing dat OPZ dit zou steunen. Mm -hmm. Niet ten aanzien van de andere partijen, want dit amendement dat lag er al drie ja. weken. Ja. En dat was dus al drie weken de tijd om daar met elkaar over te praten. En dat is niet gebeurd. En als een toverstok bij Helder Hemel uh, gaat de OPZ uh, mee? Voor mij wel. Ja. Uh, nou, het onbehoorlijk bestuur hebben we besproken. Ik heb je ook uh, horen roepen onbetrouwbare partners. Dus eigenlijk ben je wel een beetje klaar met deze partijen. <laughs> dat is niet... Ja. Dat, ja, zo werkt het niet, ben uh, ook oh. niet... <laughs> nee, je nee, kijkt naar waar het zonnetje schijnt. maar zo werkt het niet, dat weet ik ook zo werkt het ook niet in mijn partij uh, uh, we hebben een boel partijtjes in Zandvoort partijtjes, partijen in Zandvoort we hebben er acht en dat betekent dat als je wat wil bereiken dan zul je met elkaar moeten samenwerken en dan is het geven en nemen en dat is natuurlijk in die twee jaar gebeurd uh, alleen uh, zoals het nu gegaan is, ja, dat, dat, is dat, dat kan niet en er is afbreuk gedaan aan uh, het functioneren van, van mevrouw Vrij. Daar is op de vrouw gespeeld. Uh, en dat uh, geldt zeker als je er tussendoor nog allerlei opmerkingen hoort... bij een camera en een geluid dat openstaat. Dat, ja. dus, dat kan dus niet, zo kun je niet met elkaar omgaan, vind ik. Maar je moet wel samenwerken. Dat zullen we dus wel moeten doen. We moeten dus wel een oplossing met elkaar zien te vinden... om uh, uh, Sandvoort. Uh, uh, bestuur, ja, te te houden, ja. ja, ja en, um... en, en wat het CDA betreft uh, is er geen aanleiding voor het college om weg te gaan. Er is geen aanleiding voor. Ik heb dat, hoop ik, voldoende kunnen uitleggen. Ik ben altijd bereid om het op een, voor hmm. mensen op een andere plek ook te doen... of op een telefoon, voldoende uit te leggen dat dit dus niet kan. En dat betekent voor het CDA dat dit college kan blijven zitten... En uh, ik ben benieuwd, want ja, nu, uh, het is goed een oproep om even tijd te nemen, even rust te nemen. Ik heb ook nog, wij hebben een CDA-vergadering maandagavond, waar we de situatie natuurlijk gaan bespreken. De, reden, de schaduwfractie. En zo zullen andere partijen dat ook, mag ik aannemen, doen. Dus je moet hier overleg over hebben met een achterman. En je moet er ook even de tijd voor nemen om met die achterman te praten. Uh, welke oplossingsrichting er is, want S Sandvoort. ...heeft het hard nodig. We zitten in een verdomde moeilijke tijdperiode. Internationaal, nationaal, landelijk. We gaan aan tekorten komen gigantisch. Er moeten keuzes gemaakt worden. Wat gaan we wel en niet ondersteunen. Dus het is uh, van een, een dikke noodzaak om elkaar te vinden. En elkaar in ieder geval binnen verschillende standpunten... ...respectvol te benaderen. En ik, ik heb geconstateerd dat dit niet respectvol gebeurd is. Nee. Uh, Kees... We hebben nog een aantal dingen te bespreken, maar omdat je toch alweer een hoop gezegd hebt... gaan we even naar een stukje muziek luisteren en dan kom ik bij je terug. Heel leuk muziek.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 He gave me a Vegemite sandwich And he said I come from a was weer een, een rustig stukje muziek. Thomas, weer goed uitgezocht en uh, we praten nog steeds even met uh, Kees Metters en we uh, gaan dat dus rustig uh, vervolgen. Want ik heb een, een aantal dingen gehoord bij uh, meneer Metters, maar ik heb ook een aantal dingen in, uh, in de verradering gehoord. Uh, Kees, ja. ik hoor je zeggen, het college mag van jou blijven zitten. Um, ja. Dat is toch eigenlijk technisch onmogelijk, want de, het college gaat uh, iets niet uitvoeren wat de raad wil. Dat is niet normaal. Ja, maar... Dat klopt, maar het is ook geen normale situatie die op dit moment aan de hand is. Het is, wat ik er gezegd heb, abnormaal om van het college te vragen dat ze een besluit nemen wat ze niet mogen nemen. Nee, dat is correct, maar het is wel gebeurd. Ja, het is wel, uh, dat is wel gebeurd, maar je kunt je zelfs dus afvragen, dat, is, dat zijn... Uh, extreme situaties. En ik, ben, ik wil hem noemen, maar ik ben niet zo, het CDA is niet zo ver. We moeten dit dus met elkaar op gaan lossen. Maar je kunt onderzoeken of het besluit kan worden vernietigd. Omdat een besluit genomen is... wat in strijd is met de beginselen van algemeen, behoorlijk algemeen bestuur. Aha. Dus dat moet dan gedaan worden door de rechtbank. Maar dat is een van de opties. Er liggen natuurlijk veel meer opties. Uh, hoe, nu, uh, hoe nu verder. Maar dit college... daar is het CDA tevreden over. En natuurlijk... Ja, dat... Dat... Zou ik liever, zou ik nogal op een aantal treinen zien dat er meer daadkracht kwam, meer resultaatgerichtheid. Maar als je uh, uh, je probeert te verplaatsen in de rol van het bestuurder op dit moment, uh, dan is dat niet altijd mogelijk. En dat is niet goed praten, dat is gewoon realist zijn. We moeten realistisch zijn naar wat je vraagt van mensen. Dan moeten we dus kijken naar het ambitieniveau van de gemeente Zandvoort of dat ambitieniveau van de gemeente Zandvoort. Wat we vragen, van wat we aan ambtenaren bijvoorbeeld hebben... of dat niet te hoog is, omdat dat niet behapt kan worden. Mm -hmm. Maar dat, dat is ook een rol van uh, de raad om daar zorgvuldig mee, uh, mee om te gaan... Naar het, uh, best, naar het bestuur en naar het college toe. Ja. En uh, uh, dat ligt hier natuurlijk ook onder, ten onder. Van er zou veel meer moeten gebeuren. En vrouw, mevrouw Verheij moet dit en die moet dat allemaal nog doen. En uh, Bluis moet dit en moet dat doen... En uh, Joop moet dit en moet dat doen. Mm -hmm. Sorry dat ik Joop zeg. Uh, <laughs> voornaam, maar het voornaam. Voor meneer Berensen? Ja, meneer Berensen, dat maakt voor de, voor de luisteraars en voor mij niet uit of het nou. Gaat. Dus dat, dat heb je allemaal. En dat hoort ook zo te zijn. Want ja. de raad controleert en de raad moet initiatieven nemen. En die moet in het belang van Zandvoort uh, zorgen dat als het even kan zoveel mogelijk eruit gehaald wordt. Maar dit was een brug te ver. Ja, dit dat, dat, dat ver. snap ik. Uh, maar waar het mij eigenlijk om gaat... is uh, dat je het wel graag zou willen. Maar je geeft zelf al aan... als dat besluit vernietigd moet worden... dan moet je naar de rechtbank. Nou, dan ben je wel even bezig. Ja, dat klopt. Dus dat moeten we ook niet doen. Nee. Ik, ben van mening, ik ben van mening nu niet doen. Maar wat zou dan dat de korte oplossing zijn? Het college blijft zitten. En uh, dat betekent... Uh, als het college blijft, uh, blijft werken... en ik, ik, ik hoorde in je programma... dat er meer steun voor is vanuit andere geledingen... hier in Zandvoort... Dat betekent dat het college gewoon hard aan het werk moet. Met de mooie muziek. Men at work, hè Thomas? Geweldig hoor. Ja. <laughs> Hoe krijg je het voor elkaar? <laughs> maar wat, wat doe je dan met het abonnement? En, en dat abonnement zal dan. Uh, want dat is technisch, moet je dus een uh, nieuw raadsvoorstel maken. Dat zal ingetrokken moeten worden. Oké. Okay. Um... En uh, als dat niet ingetrokken wordt, dan is het aan de indieners daarvan. of ze een uh, motie van uh, wantrouwen indienen. Ja, nou die kant wil en, uh, ik ook op. Ja. Want uh, ik heb een aantal raadsleden een paar keer horen vragen aan de indieners van het amendement. Uh, dit, wat jullie nu zeggen is een motie van wantrouwen naar de wethouder toe. En dan werd, dan werd, nee, dat is het niet. Het gaat over de handelswijze. Ik heb dat ongeveer, nou ik heb ze geturfd, een aantal keren gehoord. Maar ervaar jij dat ook als een motie van wantrouwen als men dat zegt? Uh, ik... Ik, ik vond die avond de manier waarop er uh, geattaqueerd... want er werd geen vragen gesteld. Nee. De eerste avond is de vergadering nog niet geopend... of het is achter elkaar de wethouder niet eens de gelegenheid geven... om uit te laten spreken... en maar op die knoppen van die WhatsApp... dat afschuwelijke manier van vergaderen drukken... Nee. en dan maar het voortdurend interruperen. En de vragen die gesteld werden... die waren voor een deel niet ter zake, niet ter zake doende... En het was onfatsoenlijk, want dat is het punt... ...onfatsoenlijk uh, en van geen respect getuigen hoe er uh, gereageerd is naar de uh, wethouder toe. En ik vind dat de wethouder daar niet emotioneel van geworden is... ...op een fatsoenlijke manier, rustige manier geprobeerd heeft uit te leggen wat er aan de hand was. En de manier dat dat ging, daar zat zoveel spanning bij. En zo. Dus, dus het, je kan dat, vind ik, niet anders zien... Als van de, de wethouder, we zien goed. En die gaan we even aanpakken. Oké, okay, nou, uh, dat is een beetje mijn laatste uh, opmerking. Ik heb het stuk gelezen in het Haamsdagblad uh, van morgen. En daarin ja. wordt toch sterk gesuggereerd dat de uh, OPZ en de PVV erop uit is om uh, de wethouder te lichten. Ja, nou ja, van de PVV verwacht ik niets anders. Want die partij. Die is zijn uh, begroting wordt niet voorgestemd. En het raadsprogramma niet. Die roept af en toe iets. Dat wil ik heel duidelijk hier stellen. En dat is bekend hoe ik daarover denk. En voor het de OPZ geldt dat niet. OPZ is een grote partij. OPZ heeft vier zetels. Daar hebben veel mensen op gestemd. Dus volgens mij moeten die aan de kiezers uitleggen wat ze nu verder gaan doen. Ik moet het doen. Maar de kiezers in ieder geval nou, de leden die ik heb en mijn fractie. En dat zal ik ook doen. Uh, met wat ik vandaag gezegd heb. Dat dit mijn persoonlijke standpunt is, wat ik dus maandagavond zou toelichten in een ledenvergadering. Uh, maar uh, zij hebben beide, en dat is natuurlijk wel relevant uh, voor OPZ, die hebben niet gezegd dat ze het vertrouwen hebben in uh, de wethouder. En ik mm. moet zeggen dat dat wel geldt, en dat hebben we allemaal kunnen horen, voor GroenLinks en voor D66. Dus uh, daar wordt mogelijk verschillend over gedacht. En uh, dat is aan. Dat is de politiek en dat zijn gekozen raadsleden om daar verder mee uh, wat mee te gaan doen. Maar ik ben dus van mening, het CDA is van mening, dat uh, ze verder kunnen gaan. Uh, omdat ze, ik heb in het begin van het programma geprobeerd positief te blijven, ik wil ik afsluiten. Er veel kansen liggen voor Zandvoort, heel veel uitdagingen. En dat kan met deze wethouders en een raad die ze daarin positief blijft steunen en benaderen. Oké, okay. uh, nou het was een heel uh, uh, betoog. Kees, met ons ontzettend, ja. ontzettend bedankt voor deze vele ja. woorden. En uh, volgende week willen we wel eens praten met uh, iemand van de PVV of de OPZ. Kees, ontzettend bedankt. Geniet van mooie majoreer Zandvoort en bedankt voor het uh, interview. Dankjewel.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 Make me crash, and I'll come back faster. Nee, dit nummer niet. Ja, we zijn weer uh, terug. Ik krijg net wel een berichtje uh, van NH Nieuws dat je niet naar Zandvoort mag met de trein. Komt niet meer met de trein naar Zandvoort. Dat is, komt een beetje in tegenspraak met wat er allemaal anders verteld wordt. Maar uh, je kan met de fiets. Je mag half parkeren op de boulevard. En dat zijn voor mensen uit de regio en wij Zandvoorters lopen gewoon naar de boulevard. Als het goed is, kunnen wij nu praten met Marcel Buscher. Dat klopt, Ben. Goedemorgen. Morgen nog, mijn middag al. Ja, ik ben gewend van 10 tot 12. En dan zijn de laatste gasten zo uh, net voor 12. Maar we zijn een uurtje verder, omdat we verschuiven uh, voor de schoonmaak. Um, jij uh, doet ook in, in uh, Horeca Zandvoort. Hè? En ja. um, jullie hebben van de week te horen gekregen wat er allemaal ja en nee mag. Hoe gaan jullie daarmee om, als ondernemer? Um, ja, op zich uh, goed en niet goed natuurlijk. Aan de ene kant uh, een groot lichtpuntje is, of een groot lichtpuntje. Er is een lichtpuntje dat er deels weer uh, in de horeca wat mogelijkheden zijn. En dat geldt natuurlijk voor uh, de terrassen en binnen mogen we weer wat mensen ontvangen. Daar zijn we aan de ene kant heel erg blij om. Er blijft natuurlijk sowieso nog een heel deel uh, horeca wat uh, nog geen kans heeft. En dat is natuurlijk uit, uiteraard wel jammer. En daar zijn we natuurlijk ook aan het kijken van ja, hoe gaan we daar wel mee om? Eh, binnen Zandvoort hebben wij op dit moment uh, verschillende werkgroepen. Die eigenlijk op alle manieren nu in de weer zijn om zo snel mogelijk een plan te creëren. Van hoe kunnen wij zo meteen uh, goed van start als we 1 juni open mogen. En daarin proberen we dan ook werkelijk alle horeca te betrekken op welke manier dan ook. Dus of je naar strand achter bent met terrassen en je kan wel wat gaan doen of dat je een café hebt met binnen kijken wat we daar de mogelijkheden kunnen scheppen en daarin ja er zijn verschillende werkgroepen, zowel Horeca Nederland is daar heel hard aan het denken, maar ja. uh, we hebben een platform zeg maar voor het, voor het centrum opgericht, er is een platform voor het, uh, het strand gedeelte zeg maar en aangezien er ook nog heel veel raakvlakken zijn, ook nog een, ja, een tussengroep, zeg maar. Mm -hmm. En op die manier proberen we zoveel mogelijk alvast het uh, huiswerk te doen, om te kijken van oké, okay, wat als en hoe dan? Ja, nou, ik, een beetje op, nee? ik zie een aantal uh, cafés die zijn druk aan het schilderen en aan het schoonmaken, dus die kunnen met... Uh, uh, die niet wachten tot ze open mogen. Uh, ik zie bij jou een hoop banden en, uh, en een, en een to-go winkeltje. Werkt dat een beetje? Uh, nou ja, ik stond niet wat het eerste wat je zei. Ik zie bij jou een hoop banden. Ja, uh, banden en, uh, en, en, oh, ja. En, en nog meer Formule ja, 1 dan, zooi. Dan vond, ik dit, dan vond ik dit nummer ook wat je net draaide ter introductie van. Maar vond ik wel heel te passen <laughs> natuurlijk het bieden van uh, Michel Davin. Maar goed, of Davin Michel. Maar dat vervrijdigen later. Nee, uh, ja, op een gegeven moment weet je... Het is op een gegeven moment ook klaar voor een ondernemer. Je bent ondernemer geworden om wat te willen. En niet om thuis te zitten. En ik denk dat een hele hoop ondernemers nu wel een beetje klaar zijn met het schilderen en het uh, straatje vegen, om het zo te zeggen. En we willen gewoon weer wat gaan doen. Uh, je gasten je, wij, de gasten missen ons tenminste. Dat hoop ik dan ook van harte. En dat geldt niet alleen voor ons, maar dat geldt voor alle horecazaken, denk ik, in Zandvoort. En je wil gewoon weer een beetje zichtbaar worden. En dat is gewoon heel belangrijk. En Natuurlijk is het heel mooi om te kijken van hoe kunnen we weer de mensen ook een beetje naar Zandvoort uh, krijgen. Nou, daarin... ...zijn we ook heel veel in overleg met, dus het, uh, met de wethouders. En ik hoop ook van harte, want ja, wat, wat je dan inderdaad nu hoort... ...wat er allemaal gaande is in het bestuur van Zandvoort... ...dat kun je gewoon niet in deze tijd hebben. Ik denk, Elver, hij is voor ons mega belangrijk op dit moment. Voor uh, het toerisme, daar is ze verantwoordelijk voor natuurlijk. En we hebben hele goede banden met haar. Want ook in onze werkgroepen die we, waarin wij zitten... Komen we haar regelmatig tegen. En ik denk dat het gewoon nu de focus moet liggen voor, uh, voor een wethouder dat zich uh, met deze problematiek bezighoudt. Maar dat is mijn gedachte in ieder geval. Uh, voor de rest zijn we natuurlijk keihard bezig om je gezicht weer te laten zien om uh, mensen naar stand voor toe te krijgen. Maar dat moet wel op een gezonde manier gebeuren. En ja, jij zegt net ook al, aan de treinen zit al. Alweer... ...wordt alweer geadviseerd om niet naar Zandvoort toe te komen. Ook dat zijn dingen die in de werkgroepen besproken worden. Van We kunnen leuk opengaan en we mogen misschien weer open. Maar het moet niet zo zijn dat zo meteen 1 juni de terrassen opengaan... ...maar dat de mensen weer massaal in de file naar Zandvoort staan... ...de treinen weer bomvol zitten. Want dan komen we weer negatief in de publiciteit. En dat wil je ook voorkomen. Ja, je moet het dus een soort van gebaseerd uh, uh, toelaten. En de burgemeester had het daar ook al over vanmorgen. Uh, de helft van de parkeervakken gaan weer open... Dus er kan uh, wel weer geparkeerd worden. Niet, niet massaal zoals je met dit weer eigenlijk zou verwachten. Uh, dus gefaseerd toelaten is ook voor jullie een betere optie. Nou, ja, we, we zijn aan het uh, kijken van oké, okay, wat is de capaciteit van Zandvoort zometeen? En dat moet je eerst in kaart brengen. En dat wordt, daar wordt onder andere nu aan gewerkt. Van oké, okay, wat is een beetje de capaciteit als we het zand een beetje uh, met bedjes hebben, met terrassen hebben. In de nieuwe situatie praten we dan over. Hè? Want normaal is het gewoon natuurlijk altijd van uh, laat maar komen en we zien wel waar ze heen gaan. Ja. Maar dat, dat moet je nu niet willen. Nee. Dus we moeten gewoon eerst in kaart brengen wat is de situatie en de capaciteit. En aan de hand daarvan, ja, dan moeten we gaan doseren. Alleen hoe we dat gaan doen. Ja. En hoe we dat op dit moment moeten gaan oplossen. Nou, die... Daar wordt gewoon knijteruit over nagedacht. Ja, ik heb er nog twee. Ik liep gisteren op strand. En uh, uh, het was heel gezellig. Een aantal mensen hadden een half tentje meegenomen. En we hebben ruim de afstand genomen. Mag je eigenlijk bedjes uitzetten nu? Uh, die vraag ligt uh, nog voor zover ik weet. Maar dan moet ik heel eerlijk zeggen, die wordt wel meegenomen. Maar volgens mij is dat nog niet bekend. Nee, want uh, uh, Twee bedjes verhuurden uh, zonder enige vorm van, uh, van consumpties of, uh, of horeca. Dat is toch gewoon een verhuurbedrijf? Dus, uh... Uh, <lacht> ja, Maar nu ga je maar technische dingen vragen waar ik dus niet had. Ik, ben nee, op de koffie. Ik, ik mijmer maar wat een beetje. Jij bent uh, meer ja. van de koffie en van de schnitzels. Heb ik begrepen. Ja, absoluut. Um, er, er wordt, er wordt, ik heb ook gevraagd aan de burgemeester de, de Haldenstraat. Uh, die, uh, die zouden heel graag het uh, afsluiten willen. Is dat ook in overleg bij jullie? Uh, heel veel opties staan momenteel open. Ja, dus, er, dus er wordt echt heel maar veel. Het is, er worden nu uh, ideeën geopperd, zeg maar. En dat kan echt tot aan de hemel zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het ook toepasbaar is. Ik bedoel. We zijn nu aan het brainstormen en ook de ondernemers in de halverstaat worden er zometeen ook bij betrokken. Van Jongens, kom maar met, met schiet maar raak en uh, kom maar op met ideeën. En dat zal in kaart worden gebracht. En aan de hand daarvan zullen de werkbare dingen zullen doorgaan. En uh, ja, wat niet realistisch is, dat moet je ook gewoon uh, kunnen aangeven. Van, Jongens, het is mooi bedacht, maar het is gewoon niet reëel. Ja, je en je, je moet je... met iedereen rekening houden. Ik bedoel, het is natuurlijk de horeca, denk ik, in Zandvoort. En we zijn natuurlijk een toeristisch dorp... We hebben de toeristen nodig en of dat nou dagrecreatie is of uh, langere termijn toeristen. Maar we kunnen het gewoon niet van die 17.000 bezoekers of uh, inwoners hebben. En de, dat is denk ik voor iedereen wel duidelijk. Maar we leven met z'n allen in z'n Dus we hebben wel te maken met de bewoners en we hebben maar te maken met de, de winkeliers. Die natuurlijk ook wel deels van het toerisme uh, afhankelijk zijn. Maar er zijn ook winkeliers die het van meer op... Uh, ja, ...van de bereikbaarheid moeten hebben, dus daarin ja. moeten we ook gewoon uh, goed gaan kijken van oké, okay, wat is realistisch? Ja, het heeft natuurlijk twee kanten. De, de, de retail en de horeca, dat zijn twee dingen. En bij de een loop je uh, de binnen en die moet bereikbaar zijn, de ander die wil zijn terras lekker uitzetten, dus ook bereikbaarheid. Um, Tuurlijk, en die... daar moeten wij een beetje de, de middenweg in zien te vinden. Ja, uh, Als dat dus... nodig is, ik bedoel, misschien kunnen we wel, uh, zijn ze wel bereid om te zeggen van joh, gooi het dicht in de weekend. Mm. Maar dat, dat, nogmaals, we zijn heel druk bezig. Het platform is er. Okay. Die ideeën worden zo meteen allemaal uh, naar binnen gebracht. En daarvan uh, zitten er best wel wat mensen bij elkaar om te kijken van: oké, okay, uh, hoe kunnen we het aanpakken en hoe gaan we het doen? hoe ga je dat zelf doen? Want uh, ik zag je terras uh, ontruimd en ik zag bij, bij je buurman die, uh, die binnenkort weer als hotel open gaat. Uh, ook een leeg terras. Heb, heb jij ruimte voor een aantal tafels? Ja, Ruimte hebben we wel. Maar goed, ik heb gisteren ook een filmpje gezien. En ik heb ook de uh, discussie tussen Rutte en... Even denken, even denken, even denken. De VVD voor volman dan ben ik op zijn naam kwijt. Dat van, als je met je gezin naar de, een terrasje wil. Hoe dat er dan uit moet zien en noem maar op. Maar de regels daarin zijn ook nog een klein beetje vraag. Van ja, moet je nou... De tafels moeten die anderhalve meter uit elkaar staan. Moeten de mensen anderhalve uit elkaar staan. Moet je als gezin moet je dan ook anderhalve meter aanhouden. Dat zijn nog allemaal dingen dat je, wat eigenlijk nog niet echt heel duidelijk is. Dus zodra daar meer duidelijkheid over is, ja, dan kun je uh, daarop verder borduren. Maar ik heb wel een groot terras natuurlijk. Of in ieder geval ruimte voor een groot terras. Maar het zal ongetwijfeld uh, een stukken minder plekken innemen als het op normale basis is. Maar ook daarin wordt er dan naar gekeken van in de werkgroepen van de terrassen die er zijn. Kunnen die eventueel iets verruimd worden? Uh, kunnen we nog ergens andere plekken nog terrassen creëren voor de ondernemers. Dus uh, van alles is uh, wat dat betreft mogelijk. En ook nou, ja. ik ben daar naartoe. Niet alleen voor mijn eigen zaak, maar ja, in dit geval ben ik gewoon puur ook voor het hele dorp uh, ja, maar ja, voor die, de horeca in het dorp bezig. Je zit natuurlijk in, uh, in, in diverse groepen waar daarover gesproken wordt. En uh, uh, daar is veel aan te doen en, en, en veel over te zeggen. Ik, uh, ik, ik volg dat van een afstandje, maar ik hoor jullie wel, uh, wel dingen zeggen en roepen. Ik uh, hoop dat jullie uh, goede plannen gaan smeden en gaan uitvoeren. Zeker met dit uh, mooie weer. En uh, ik heb ook al begrepen dat jij vanavond weer een, een, een actie doet. Dus ik hoop dat het uh, lekker loopt in heel Zandvoort. En voor alle bedrijven die uh, afhalen, wegbrengen en noem maar op. En wij wachten gespannen af tot de terrassen opengaan. Marcel, ontzettend bedankt voor je toelichting. En ja, tot bedankt. gauw. Bedankt voor, voor de tijd en dat wij zo een klein beetje mocht uitleggen uh, waar we Want het is niet alleen uh, ik ertoe. Maar mm -hmm. we zijn met heel veel mensen die zitten, uh, Ja. Nou Ja, Voor Dankjewel. al die mensen, uh, ga ermee door. En uh, dan zal het allemaal wel goed komen... over een tijdje. Dankjewel. Wij doen ons best. Ben, bedankt. Tot Ja, uh, dat is, was... Uh, alweer de laatste gast van vandaag. Wij hebben uh, voor het eerst... weer eens Goedemorgen Zandvoort gedaan. Uh, bijzonder vanuit de studio. En nog meer bijzonder omdat wij normaal alle gasten recht in de ogen kunnen kijken. En uh, dat geeft toch een hele andere sfeer. Uh, wij sluiten af straks met een mooi muziekje wat uh, Thomas heeft uitgevonden. Misschien wel twee. En uh, Thomas, bedankt voor de techniek. Graag gedaan. En ook bedankt voor het uitzoeken van de muziek. Jij ook bedankt. Ja, geen okay, bedankt. <laughs> uh, de redactie gedaan door een Gerde jan van Kuik en een stukje door mij. En als het goed is, zit hier volgende week uh, Roy Dongen en Jelme Koper. En die wordt geassisteerd door Pim Groof. Ik wens jullie allemaal een fijn weekend en tot volgende week. I've been the one to say the first Had Had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 CFM Zandvoort.nl CFM Baby girl I said tonight is your lucky night Peter-Andre Lang with my blog and it's behind in my heart. I stop and stare at you Walking on the shore I try to concentrate My mind wants to explore